Rob B. zat vijf jaar in voorarrest en werd negen jaar behandeld in een TBS-kliniek. Verslaggever Matthijs van der Wiel legt uit. In 2000 kwam een vrouw om het leven in haar flat in Rosmalen. En deskundigen concludeerden toen dat het een misdrijf moest zijn geweest. En er was er maar één mogelijke dader, haar vriend, een psychiatrisch patiënt. Hij werd veroordeeld tot TBS. Maar er zijn toch altijd twijfels blijven bestaan over de zaak. En uiteindelijk heeft het NFI een paar jaar geleden opnieuw onderzoek gedaan. En daar rolde een heel andere conclusie uit. Uh, er was waarschijnlijk geen sprake van een misdrijf. Waarschijnlijk heeft de vrouw destijds zelfmoord gepleegd. Liz Truss is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Truss is nu nog minister van Buitenlandse Zaken en volgt Boris Johnson op. Die moest stoppen vanwege alle feestjes en borrels in coronatijd. Truss kreeg meer stemmen dan haar concurrent Sunak correspondent Arjen van der Horst. Ik denk dat we morgen, als zij haar uh, naar, de, naar de Queen gaat en haar baan als premier accepteert, ja, dan komt er natuurlijk ook een toespraak, dat zal een veel grotere en bredere toespraak zijn en dat er dan iets meer duidelijk wordt van met welke plannen en welke noodbegroting zij aan de slag gaat deze week als de nieuwe premier van Groot-Brittannië. En ook donderdag is nog een busy day voor de kerstverse prime minister. Dan zal ze waarschijnlijk een steunpakket bekendmaken. Het Verenigd Koninkrijk heeft Namelijk ook last van hoge energiekosten en prijsstijgingen. Verwachting is dat ze een grote bak geld vrij gaat maken. En een primeur bij FC Groningen. Vandaag is die club begonnen met vrouwenvoetbal... Sophie van 14 is een van de spelers en heeft net de eerste training erop zitten. Ja, het ging heel erg goed en ook heel leuk om iedereen gewoon hier te leren kennen. En het is natuurlijk gewoon, trainen is altijd leuk. En het Nederlands team is echt een grote droom. Wie is je voorbeeld? Uh, Danielle van der Donk. Voorlopig geeft FC Groningen twee trainingsgroepen voor meiden en vrouwen. Over vier jaar hopen ze daar met een team de eredivisie in te kunnen. Het weer, flink wat zon, gaat af 27 langs de kust en 31 in het zuiden van het land. Vanavond vooral in dat zuiden wat onweersbuien. Morgen een mix van zon en wolken bij 25 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. File staan er op de A4 richting Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 3 kilometer. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. En op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, staat voor Amstelveen ook een file van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Race Radio. Deze plaat staat dit weekend op pole position. is uh, morgen gaan deze plaat over het hele circuit... zo plak voor uh, de race. Want uh, dan gaan uh, F.O. Jack en uh, uh, gaan optreden met deze plaat. De officiële song van de Dutch GP 2022, uh, nou. Ja, dat is feels like home. En wij zetten hem uh, dit weekend op pole position... tijdens uh, de uitzending van Race Radio... Ja. Welkom terug, uur vier alweer. Ja, de tijd vliegt voorbij. Zo is dat. En uh, ja, we hebben weer een volle agenda, ook in de uur vier uh, van uh, Race Radio. Jazeker. Um, nou ja, laat ik maar beginnen. We gaan straks natuurlijk eerst bellen met uh, Randall Lawson... over uh, de laatste stand van zaken, wat uh, V1 betreft. En um, ja, ik, ik had binnen laatst had ik een gesprek met een politiewoordvoerder... over de politie inzetten tijdens dit weekend. En de conclusie was eigenlijk heel kort uh, over uh, veel extra politie zou zijn. Nou, die is er niet. En oh. vandaar dat we ook geen politiewoordvoerder in de uitzending hebben. Uh, want uh, ja, er valt eigenlijk heel weinig te melden... wat uh, dat aangaat. Er zijn natuurlijk wel wat extra agenten. En uh, ik heb ook uh, nog wat politiemotoren gezien vanochtend. Um, maar verder is het gewoon heel erg rustig. En overal staan natuurlijk verkeersregelaars... en dat soort zaken. Maar dat in tegenstelling tot de brandweer- en ambulance dienst. Die hebben behoorlijk opgeschaald. En rond 14.40 uh, van dit uur gaan we dan ook praten met Sander Boon. Hij is uh, senior adviseur operationele voorbereiding... van de Veiligheidsregio Kennemerland En hij is ook nog een keer... Uh Commandant van de brandweer van Zandvoort geweest. Heel veel functies en een uh, buitengewoon ambitieuze man. En Sander is op het circuit. Dus uh, we gaan straks uh, met hem praten over ja, ook de laatste ontwikkelingen... en hoe ze het georganiseerd hebben. Ik ben heel benieuwd, Benno. Ja, ik ook. Je hoort het uh, straks in het uh, vierde uur van uh, Race Radio. Oh. Goedemiddag allemaal. Bovenop de centmars van uh, Race Radio, bovenop Palace Hotel... is het op dit moment 24,9 graden. Oh, lekker. En dat is een best temperatuurtje om dan lekker op het circuit te zijn. En te genieten van alle activiteiten die er zijn. Derde vrije training net voorbij. We gaan ons opmaken voor de kwalificatie. This beast from falling I lay awake at night And I can hear you calling What am I gonna say When our friends ask about you I guess I'll just pretend I'm better off without you I look in the mirror And I see a broken man It's such a sorry sight to see I wanna make my plans, It don't make any difference to me That we used to know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 de jaren 70, You're the delegation and where is the love? Nou, ze zijn in 40 landen staan ze op dit moment op nummer één. De plaat is net vorige week uitgekomen. We hebben het over Elton John en Britney Spears. wel. ze hebben als duet een plaat uitgebracht... ...en die heet Hold Me Closer. Uiteraard mag je zeker niet ontbreken vandaag bij Race Radio. Het is wel grappig, uh, die Elton John die snappelt uh, wat uh, bij. Vroeger had hij een, een, een duet gemaakt met uh, Kiki D, weet je wel, Don't Go Breaking My Heart. Die ken ik wel, ja. Maar ja, tegenwoordig doet hij het met uh, Jan en alle man, uh, die Elton John. Viezerik. En nou, uh, nou heeft hij uh, Britney Spears uitgekozen. Ik dacht dat hij met pensioen was. Ja, nee hoor, hij snappelt oh, gewoon door. Maar hij had toch wel een afscheid even, uh, gehad. Uh, ja, is nee. het zo? Ja, ik dacht het wel. Oh, nou ja, hij heeft weer een uh, nummer 1 hit uh, met uh, Britney. Jore oh. Holds Me Closer. Race Radio, Pit Report. Ja, we schakelen weer over uh, naar uh, onze andere studio uh, in uh, Beverwijk. Uh, studio Beverwijk? Ja, een uh, Auto Passion uh, Studio uh, <laughs> ja. daar. En, uh, daar is uh, Rendel voor de uh, Pit Reporter. Rendel, nogmaals, uh, goeiemiddag, welkom terug. Ja, goeiemiddag. Ik moet zeggen, die auto, John, doet het beter dan ik. <laughs> <laughs> Ongelooflijk hè? Nou pik je nou, gewoon ik, uh, Britney eindelijk, Spears. Eindelijk. Uh, ik, ik, ik heb niet zoveel met Britney Spears, maar Kiki D was vroeger echt lekker hoor. Ja, ja, ja, ja. ja. <lacht> Ik weet niet hoe ze er nou uitziet, maar ze was vroeger echt lekker. Ja. Nee, je moet een beetje meegaan met de tijd. Uh, dus ja, maar, hij nou, nou, nou, nou, nou, nou. kiest nu uh, Britney uit hè? Oude snoepers, zo is het uh, Randall. Ja, nou welkom terug. Ja, ik heb even een vraagje. Want het was gisteren groot nieuws. Het nieuws over Piastri. Wat een, wat een soap hè. Ja, niet normaal. Jongens, we, we hebben het hier over de hoogste tak van de autosport. En er zitten allemaal knappe koppen. En er zijn allemaal mensen met uh, heel veel contracten en heel veel dure advocaten. En dat blijkt dus uiteindelijk toch wel de, de advocaat van Alpine er toch een zootje van gemaakt uh, hebben. En uh, ja, uiteindelijk nooit echt een goed contract uh, opgesteld hebben, dat hij bij hun zou gaan rijden. En dat dachten ze bij de management wel. Ja, en uh, ja, dat was dus niet zo. Dus ja, ik, ik vind het wel een mooie zo op dit. Maar uh, ik, ik had in eerste instantie: die piast, die gaat helemaal de mist in nu. Want als contact heeft met McLaren. Ja, dat wil ik niet moeten mee hebben, want uh, weet je, ze zitten niet op zo'n uh, zo re rebel te wachten daar in van geval mee. Maar ja, het bleek dus allemaal uh, toch wel goed voor elkaar. Dus ja, hij, gaat, hij komt naast Lendo. We gaan het zien. Ja, zeker, maar hij is wel uh, toch uh, populair uh, bij de teams, uh, zeg maar. Scooter. Juist, ja, je moet je echt zien als een uh, gigantisch groot talent. En uh, ik denk dat er wel meerdere teams, uh, uh, als uh, uh, ik denk dat er meerdere teams achter deze jongens uh, uh, gezeten hebben. Uh, en uh, ik begrijp ja, weet je, ik, ik heb er zelf uiteindelijk zelf, voor op ingekozen. Ik denk dat we als Fabrice-team dat die toch op, volgend jaar beter erbij zitten dan McLaren. Maar ja, ik denk dat daar... Uh, ze, ze hebben daar zo lang moeten wachten, Webber, zijn, uh, zijn manager. Uh, en hij zelf tot zo'n keer zeiden nou, we gaan nu een contract maken voor 2023. Die, dat werd eigenlijk nooit opgesteld, alleen maar een contract voor reserve rijden in 2022. Ja. En, uh, en toen wilden ze ook toch um, de eerste twee jaar gaan parkeren bij Williams. Ja, daar had hij helemaal geen zin in. Nee, dat begrijp ik ook. Daar heeft die jongen ook te groot talent voor. Want, eh, vergis je niet, die Piastri is echt, is, is echt een heel snel jongen. Maar is ook, uh, al op zijn leeftijd, is het ook een jongen die uh, heel goed kan nadenken hoe hij een wedstrijd moet indelen. Dat heeft hij wel bewezen in, in de vorige klasses. Dus ik denk wel dat, het, uh, dat, uh, ja, dat hij bij McLaren beter kan groeien nu. En dat hij daar uh, een beetje op hoopt en dat hij daarna uh, misschien naar een uh, veel beter team uh, kan gaan in de toekomst. Ja, wat hebben ze daar dan uh, met uh, Australiërs uh, bij uh, McLaren? Ja, geen idee. Uh, Het is toeval. Uh, heb... toeval uh, ja, maar even, uh, ik, ik heb geen idee wat ze daarmee nou hebben. Maar uh, vergeet niet, die jongens die nemen ook al wat funding mee. Hè. Dus uh, bij mijn klein hebben ze niet meer de dus centjes wat ze vroeger Dat met de grote sponsor worden. Waarom uh, we allemaal nog met z'n allen ook in één maar uh, in, uh, in, in de hele wereld toen uh, nou, dat is ze natuurlijk uh, de centjes altijd goed voor elkaar. En als je nu tegenwoordig ziet uh, is er één grote lappenmat lappe, van lappe, allemaal kleine sponsors op die auto. Dus uh, iedereen die geld meeneemt en ook goed geld meeneemt en hij neemt een paar Australische sponsors mee ja, heb ik nieuws voor je, dan, uh, dan zijn ze daar heel blij, ook een beetje blij mee. Uh, geld regeert natuurlijk wel in de familie. Ja, die hele kleine sponsortjes uh, doet me meteen uh, denken aan uh, Jan Lammers, was dat uh, op zijn auto met uh, al die kleine softbosje bedrijven en dergelijke. Met zijn 5000 de euroblokjes Ja zeker, ja, dat was het, uh, toen ook op normaal, dat was een uh, goed concept wat ook heel veel andere dingen vroeger toch wel meegenomen hebben uh, Ik moet het uh, even over McLean uh, ik zit net eventjes nu even naar tv te kijken uh, en daar staan ze voor het bord van McLean met alle sponsoren dus, uh, hoe, hoe kun je het voor, voor elkaar krijgen? Ongelooflijk! Oh, er er een heleboel op, er staat een heleboel op, <laughs> er een heleboel op. Uh, Dus uh, ja alles wat, wat hij meebrengt uh, Piastri en uh, rekenen dat ze dat wel voor elkaar hebben uh, uh, dat is, uh, dat, ga, dat gaat wat worden het is wat nu, ja wat gaat er met Daniel gebeuren, dat is dus nu wel de hele grote vraag ja inderdaad, nou ja ik, uh, ik uh, zie hem nog niet uh, terugkomen in de Formule 1 nee, maar en als hij wel terugkomt, komt hij bij een team dat ik denk dat hij ook niet happy is maar hij wil de Formule 1 niet verlaten maar hij gaat ook geen reserve rijden of testrijder worden, ik denk dat hij zich daar ook voor, veel te groot voor voelt. Nee, en als, dus, uh, uh, als nou uh, Gasly uh, naar Alpine uh, vertrekt en uh, Ricciardo naar uh, Alfa Tauri, dat zou kunnen, maar Gasly en Alcon, eh, als je oorlog in de keuken wil, ik zou die doen. <lacht> weet je, de, de, dat zijn toch wel twee, die kunnen elkaar al vanaf nou, heel lang niet luchten en zien. Uh, dat gaat nooit samenwerken. Dus uh, zullen we zeggen, we moeten samenwerken, dat gaat nooit samenwerken. Ik, uh, uh, als dat gaat gebeuren, nou, dan wordt het wel een gezellig teampje. Maar ja, even eerlijk, Alpine weet er toch ook een heel grote kleren zo van te maken, dus daar kan dat ook wel voor <lacht> <lacht> <lacht> Het hele piastre verhaal, ze zijn natuurlijk toch wel echt heel erg verkeerd bezig. En, uh, uh, dus dan kan dat er ook nog voorbij, zeg ik dan maar weer. Oké, okay, Rendell, dankjewel. Nou, uh, volgend uur spreken we je weer. En dan uh, gaan we eens een beetje vooruitblukken, en Denk ik, richting die kwalificatie. Ja, ja, absoluut. Oké, okay, dan dankjewel. Dan gaat zeggen, in op Zandvoort. Je ja, ja, ja, had ja. net uh, nog de derde vrije training gekeken, uh, Rendel. Ja, een stukje. Maar ik, ik, heb, ik moet zeggen, het is vrij druk in de winkel. Maar ik heb wel een stukje gekeken. En ik zag dat... Uh, ik hoorde tenminste, opeens beneden mensen gillen... dat Max weer een probleem had. Uh, tenminste, er was iets met achterwielophanging toestand. En hij zit nu op een tiende van de kleur uh, in die derde ik denk uh, uh, ik heb even een paar keer over een stukje zien rijden. Uh, ik vind de Red Bull erg onrustig op het circuit. Dus ik denk dat daar nu nog een heleboel technici over een heleboel data zitten te kijken. Dat, ja, dat voor ja, die kwalificatie ja. moet er wel heel wat gaan gebeuren. Nou ja, Leclerc uh, 1, uh, Russell 2 en uh, Verstappen 3 en Seins ja. 4. Dat, is dat een... had ik al verspeld hè, dat uh, Ferrari en, uh, en uh, is, uh, Ferrari en Mercedes erbij zouden zitten. Dat had ik al voorspeld. Ja, helemaal te zitten. Uh, ook op uh, P5, ja. dus uh, dat gaat ja. goed. Het, wordt, het gaat weer dadelijk om de duizendsters denk ik. Zeker, okay. nou uh, we gaan het straks weer horen. Dankjewel voor dit okay, moment, uh, Randall. Yo. Yo. Hoi. hoi, hoi. Ja, het draait uh, dit weekend natuurlijk allemaal om nummer 1 tijdens het uh, raceweekend hier op Zandvoort. Max rijdt met uh, nummer 1. Hij moet zometeen uh, nummer 1 worden in de kwalificatie. Zou fijn zijn. En dit was ook een nummer 1 hit uit de jaren 90. Oké. Okay. Uh, C.C. Penniston. Oh. En uh, finally, Race Radio. Ja. We zijn er het hele weekend. Het hele weekend. Ja, we hebben er een jaar op moeten wachten. Maar gelukkig uh, mogen we weer, we, uh, Benno. We zitten er middenin in in het weekend. Zo uh, so is het. We kregen vlak voor dit weekend kregen we een, een schrijver van de gemeente... dat het mediacentrum van de gemeente Zandvoort Duskranperie en Zandvoort Beyond... Uh, operationeel uh, is. En uh, elke dag uh, zijn ze geopend van 9 tot 8 uur. Maar dat is natuurlijk alleen voor... Uh, nou, voor wie eigenlijk weet het niet. Uh, in ieder geval voor de pers. De bobo's. En de pers is uh, ongelooflijk aanwezig. Want jij was gisteren nog in de Haltestraat en dan kwam je SBS 6 tegen. Ja, die stonden gewoon bij uh, Café 4 uh, voor. En uh, bij Hart van Nederland... Uh kwam Zandvoort ook weer uitgebreid in het beeld. Oké, okay, en die stonden uh, gewoon live ook, Gewoon hè? helemaal live. Ja, ja die stonden live ja. met de microfoon tussen de feestende mensen. Ja. En dat waren er een paar, hoor. Ja. <laughs> Jeetje, minetje, ja, ja, Dan ja, moet ja. wat uh, bieren doorheen uh, geslingerd zijn. Uh. Nou ja, ik... ik zag ze uh, vanmorgen wel een beetje suf van die fiets afstappen. Oké, oké. Ja, er is altijd een morgen, hè? Dus, en, uh, ja, als ja, de ja, morgen is gekomen. Ja, oh, ja, dan is dus, Jan Smit weer. Nee. Ja, ja. Nou, elke uh, ochtend om half tien, dan is de Burger Burgemeester is dan in het Mediacenter uh, om een update, uh, op, update te geven. En collega Jaap Koper was er natuurlijk als de kippen bij om de burgemeester een microfoon onder de neus te douwen. En te vragen, burgemeester heb je nog wat nieuws? Burgemeester van dit dorp, uh, allereerst, hoe is het weekend tot nu toe verlopen? Ja, het weekend is net begonnen, want het is zaterdag. Uh, en gisteren hadden wij de eerste vrijdag van, uh, van de Formule 1 en uh, eigenlijk is dat heel goed verlopen. Wanklanken? Geen. Ja. Uh, nou, woont u ook hier in de buurt. Uh, hoe ziet u dat allemaal aan als u... Uh, ja? Uit het raam staat de kijkersochtend? Ja, ik stond vanochtend om zeven uur uit mijn raam te kijken en dan zie je de eerste mensen al richting het circuit gaan. Uh, en ja, die, die stroom die komt op gang. Uh, ik zie dus heel veel blije mensen naar het circuit gaan. Ik zie ook heel veel blije mensen terugkomen. Uh, en ik zie heel veel zandvoerters die die mensen hartelijk welkom heten. En dat is uh, mooi om te zien. Ja, uh, ja waar, waar uh, let u op uh, als gemeente zijnde, openbare orde, dat soort zaken? Ja, uiteraard. Er is uh, een uh, voortdurende monitoring van hoe het allemaal gaat. Uh, er komen toch 105.000 mensen in één keer naar Zandvoort en die gaan ook wel weer eigenlijk in één keer terug, alhoewel dat wat geleidelijker gaat. Um, dus dat brengt heel veel vraagstukken met zich mee op het gebied van openbare horen en veiligheid. Nou, dat is allemaal helemaal van tevoren allemaal uitgerekend, goed bekeken. Maar ja, om de twee uur is er een veiligheidsoverleg. Een overleg waar de Dutch Grand Prix organisatie en alle diensten bij elkaar zitten. Alles wordt voortdurend gemonitord en, ja, en, en, en goed aangestuurd. Ja. Nou ja, we weten ook dat u een festivalbezoeker bent in, dit, in, de, in een aantal opzichten. Hoe is het hier? Want dit is eigenlijk wel een groot festival. Ja, kijk, Wat echt een groot compliment is aan de organisatie van de Dutch Grand Prix... is hoe ze dit... Ja, echt Dit, dit opzetten, um, het is natuurlijk een, een, een race, mm. maar er gebeurt nog veel meer omheen. En het is natuurlijk niet het makkelijkste terrein, zo'n circuit terrein. Uh, en je, ja, je ziet dat daar gewoon heel veel knappe koppen heel goed over nagedacht hebben hoe dat allemaal in elkaar moet steken. Ja. Bent u daar wel eens dus niet jaloers op, die knappe koppen? Nou ja, ik ben heel blij dat er mensen zijn die heel veel verstand hebben van dat soort dingen. Mm. Want daardoor kan er in Zandvoort zo'n geweldig evenement plaatsvinden. Ja, met uh, de beperkte ruimte die uh, Zandvoort heeft? Zeker. Uh, wanneer uh, bent u tevreden als uh, het weekend erop zit? Ja, als uh, wij maandagochtend constateren dat iedereen veilig naar Zandvoort gekomen is. Iedereen ook weer veilig naar huis gekomen is. Uh, we de avonden ook zonder noemenswaardige incidenten in het centrum door zijn gekomen. Dat het net zoals gisteravond heel gezellig is, goede sfeer. Uh, en de ondernemers daar nog een klein beetje een boterham aan kunnen verdienen is het helemaal mooi. Ja, dat was de burgemeester. Inderdaad, met onze collega Jaap Koper. Ja, al? inderdaad. En um, nou, je hoort, het, het is toch uh, eigenlijk weinig gelukkig nieuws. En de burgemeester kan uh, wat dat betreft ook lekker genieten van het mooie weer en van het uh, spektakel. Ja, ik zat even rond de neus, daarom uh, reageerde ik een ja. beetje later in de afloop. Uh, rond de neus op uh, dusgp.com. Daar staat het hele uitgebreide programma. in. Uh, momenteel uh, zijn de Porsches uh, Supercup uh, met de kwalificatie bezig. Oké. Okay. Nou, dat, uh, misschien dat we er straks bij Renno nog even wat over kunnen lospeuteren. Ja, want dat is uh, voor de Nederlanders uh, altijd wel belangrijk. Uh, ja, de Porsche Cup. Ja, ja, ja. ja. En nu Prezie een lekker stukje muziek. Maar... Ja, ja, ja. Ze zeggen ja. tegen ons van... Uh, kunnen jullie niet wat, uh, wat oudere muziek draaien? Ik hey, draai vrij veel uh, nieuwe, uh, oh, ja. nieuwe, nieuwe, nieuwe platen. Wie zegt dat? Nou ja, de luisteraars die uh, <laughs> reageren zo... Ja, ik heb zoiets van: uh, gaat, gaat lekker zo. Uh, niet mee bemoeien, nee nou. ja, hoor. <laughs> maar wat, uh, wat vind jij ervan? Even wat uh, uit de jaren 60, 70? Ja, lekker. Ja, ja. Rolling Stones. En, en heb je nog. Uh, nou, Rolling Stones, welke ja. wil je hebben? Uh, Painting Black. Painting Black. Nou, die ga, die ga ik zo meteen even opzoeken. Goede ja. keuze. Ja, ja, ja. Maar eerst doen we het even met de uh, Beach Boys. Oh ja, natuurlijk. Daarachteraan uh, gaan we het even zwart schilderen. Ja. Is dat een goed idee? Nou het leuke, je moet een beetje mix maken van uh, de muziek. Hè? Want uh, nou draai ik een gauw hou. En dan zeggen mensen, heb je niet wat nieuws? Ja. <laughs> nou ja, maar eerst maar even deze dan. En dan gaan we zo meteen weer uh, wat uh, nieuws draaien. Welkom bij Race Radio vanuit Zandvoort. Een hele goede middag.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 Ja, en als je dan meekijkt op de webcam van uh, Race Radio, zfm-live.nl, zie je dat Benno wel genoot van deze plaats. Ja, zeker. Ja, het. Uh, lekker zin ja, ja. oh, ja, uit de jaren zestig. De, de Rolling Stones waren dat, ja. uh, Benno, met uh, Paint It uh, Black. We stonden nou, ja, het nog, net niet, dit, net, nog net niet op de tafel. Nee, maar. het gebeurde ook wel eens uh, dat er uh, in één keer wat... Uh, ...iets zwart geworden is wat niet de bedoeling is. Ja. We hebben het over brand. Ja, over brand. Nou ja, we lezen net hier op de website... ...dat de brandweer Brandweerzand, uh, ...brandweer Zandvoort, moet ik het even zeggen... Uh, ...van Noord... ...die is voor een CO-meldetje... ...zoals dat wordt genoemd naar de straat En daarvoor hebben we niet Sander Boon. Hij is wel van de brandweer, maar uh, wel... Uh, ...in welke hoedanigheid ben je nu op het circuit Sander? Goedemiddag. Goedemiddag, um, ja, ik ben als, uh, wat ze mooi heet als liaison van de brand, de brand aanwezig op het circuit. En waarom, dat is toch Frans? Wat je, een Franse titel? Ja, een beetje een Franse titel, ja. Het ja, ja. wordt ook, word ook, word ook gewoon een beetje in het Nederlands gebruikt, hoor. Oh, oké, okay, oké. Okay, okay. Maar uh, je bent commandant bij de brand in Zandvoort geweest, uh, een, ja? een aantal jaren. Um, wat, uh, wat, wat kan je daarvan herinneren, als, als bijzonderheid? Nou ja, dat het anders geregeld was, dan dat het hier het nu uh, geregeld is. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. En hoe, hoe is het nu hier geregeld in Zandvoort? Want want jullie hebben behoorlijk opgeschaald. Hè? Ja, nou, de, uh, ja, uh, omdat natuurlijk, uh, nou, zoals jullie ook al gezien hebben en ook horen vanaf wie uh, goed druk is. Ja, uh, ja dan moet je gewoon een uh, uh, flink aantal maatregelen nemen. Kijk, als de spoor eruit is, dan, uh, dan hebben we ook een uitdaging. Ja. Uh, en dat is nu even zo, en uh, daar gaan we op handelen. Dat, uh, dat is allemaal goed voor besproken met elkaar en uh, ja, wel geregeld, dus dat zit, zit goed. Oké, okay, en hoe lang van tevoren zijn jullie hiermee bezig eigenlijk? Uh, eigenlijk met de gemeente zijn we in maart al begonnen. Zo, oké. Okay. Uh, dus in maart beginnen we de, de, de gesprekken en dan, uh, ja, dan bouw je helemaal toe naar, uh, naar dit moment. Ja, en is het dan handig dat uh, vorig jaar ook al een circuit was? Ja, of een dat helpt natuurlijk wel. Ja, nee dat helpt natuurlijk wel. Je bouwt natuurlijk, uh, vorig jaar was het natuurlijk andere omstandigheden met ja. corona. Ja. Uh, er waren 50.000 mensen minder aan, aan bezoekers ongeveer. Um, ja, nu heb je even wat, wat, wat meer. Maar ja, dus we konden wel de, de verbeterpunten vorig jaar mooi gebruiken om dit jaar uh, ja, toe te passen. Ja, uh, het is niet alleen de brandweer he, die heeft opgeschaald, maar ook de ambulance. Um, uh, nu is het heel mooi weer. Uh, zijn er al mensen bijvoorbeeld bevangen door de hitte of is het daarvoor nog te vroeg? Nou ja, wat ik, wat, wat, wat ik hoor, ik kan niet voor de albans niet spreken, maar wat ik hoor, valt het wel mee. Wordt ook goed, goed voor gewaarschuwd. Uh, van ja, drink goed, smeer goed in. Uh, er staat gelukkig wel een, een beetje wind, dus het maakt het niet heel erg uh, warm. Maar ja, je moet gewoon je eigen maatregelen. Maar je ziet gewoon dat mensen dat gewoon zijn uh, gewend om uh, onder dit soort omstandigheden erg te zijn. Dus die zijn ook goed voorbereid. En dat gaat uh, in mijn beleving allemaal goed. Oké, okay. nu hebben jullie uh, uh, auto's en bemanningen bij de Gerttenbouw. Bachschool, zeg ik dat goed, gestationeerd. Ja. Waarom is ja. dat eigenlijk? Nou, wat ik eigenlijk al aan het begin vertelde, doordat het spoor natuurlijk uh, uh, dicht is, het uh, treinspoor, ja. Um, ja, heb je een risico dat wij niet snel genoeg aan de andere kant vanuit in Noord zijn in het centrum. Ja. Um, en dan hebben we de, de Gertenbach gebruikt. En ja, we hebben natuurlijk gewoon een post aan de andere kant hoor. Dus dat is, ja, dat is ook een mogelijkheid. Maar ook de, ook de politie wilde daar uh, dankbaar gebruik van maken als een uh, ja, soort verzamelpunt. En dan, uh, ja, dan was de post in centrum even klein. Dus hebben we met dank aan Wim uh, Gertebach school mochten die locatie gebruiken. En uh, nou, dat, dat, dat, dat gaat prima. Ja, en de, de brandweer is zeg maar in plaats van dat de vrijwilligers van huis moeten komen uh, 24 uur paraten in, in de kazerne. Ja, ja, vanaf vrijdagmorgen tot uh, maandagmorgen. Doe maar. En, uh, ja. en, en redden jullie het dan wel met alle brandweermensen in, in Kennemerland Of moet er ook van buiten de, de regio gehaald worden? Nee hoor, nee, dat, dat gaat heel goed. We hebben al, al lang van tevoren ook mensen gevraagd, ook gekeken... Nou, dat je niet uh, op andere plekken problemen krijgt. Maar het is, uh, dat is goed gegaan. Er zijn ook uh, heel veel collega's natuurlijk van de, van de brandweer Zandvoort zelf... Uh, die erbij uh, zitten. Ja. En een aantal collega's uit de regio. Maar op zo'n manier dat er ook meer dan genoeg overblijft... voor uh, andere plekken in de regio. Ja. Jij bent nu op het circuit, hè? Ja, klopt. En, en hoe is het daar? Bij jou om, om je heen zit je in een, een of ander beleidscentrum? Of hoe moet ik dat zien? Uh, ja, wij zitten op de, op de, nou, op, in, de, in de slipschool. Uh, uh, dus rechts van de hoofdteggang. Ja. Uh, en daar is het uh, wat wij noemen het afstemmingsoverleg. Dus daar zitten de gemeente, uh, aberranties, politie, uh, de brandweer, uh, D.N.S. Alle, alle, uh, alle partijen zijn erin vertegenwoordigd. Dan hebben we om de twee uur overleg met elkaar. Van ja, hoe gaat het? Waar lopen we tegenaan? Wat zijn knelpunten? Nou, en daar, daar uh, proberen we ze uh, zelf nog met uh, de DGP uh, het op te Dat gaat gewoon in goede overheidsdingen helemaal goed. Ja, en, en wat, wat zijn. Uh, want om 12 uur hadden jullie dus het laatste overleg. Uh, wat wat ja. speelt er op dit moment nu nog? Ja, op zich valt het allemaal uh, reuze mee. Het zijn allemaal uh, wat dingetjes waar, waar opeens iets opstroopt. Dat er even uh, nou, mensen uh, ergens willen komen waar ze niet mogen komen. Okay. Maar dat, dat, dat los je allemaal met elkaar heel snel op. Ja, ja. Geen, geen grote problemen. Oh, geen grote problemen. Het is wel lekker hè, als jullie zo allemaal met elkaar in één ruimte zitten in zo'n centrum. Dat je dat uh, de, de hele korte lijntjes. Ja, ja, daar is het natuurlijk ook voor bedoeld. Dus, dus uh, wij, wij zitten hier echt met z'n allen om zo snel mogelijk, als het nodig is, te handelen. En dit, nou, nu zijn het wat kleinere dingen. Maar uh, ja, als, als het echt wat een calamiteit is, dan wordt er gewoon zoals normaal opgeschaald. Hoor. Dus dat doen wij niet. Maar wij kunnen wel kijken wat heeft voor invloed op de bezoekers en het evenement zelf. Ja, ja, ja. En zelf ben je het hele weekend uh, ook uh, paraat of aanwezig, ja. dat begrijp ik. Want uh, ja. Ja. Je, je bent er heel vroeg, hè? als ik dat zo op Facebook zie. Uh... Ja, om zeven uur hebben we het eerst overleg. Zo, zeven? uren, al. En waar hebben jullie dan over hoe zwarte koffie is? Nee, dat gaan we alvast... Ja, dat gaan we ook. Nee, hoor. Dan gaan we alvast kijken hoe de instroom begint. Want echt om... acht uur staan mensen al voor de poorten. Dus we beginnen dan op te kijken van, hé, zijn er vannacht problemen bijgekomen? Of zijn er problemen gekomen op de routes naar Zandvoort? Dat ga je alvast voorbespreken. En dan zie je langzaam al dat de eerste mensen binnen druppelen. Zo, ongelooflijk. En tot hoe lang blijven jullie daar? Tot s'avonds? Ja, dat ligt er een beetje aan. Normaal gesproken we om acht uur s'avonds het laatste overleg. Ja, ja. Um, en als het nodig is, dan we hebben we allemaal een beetje een bij ons. We zijn allemaal in de buurt en dan uh, komen we snel terug als wat donderdingen zijn die, uh, die uh, spelen. Maar dan heb je uh, het circuit sluit, uh, zeg maar, s'avonds om 9 uur. Dus dan houdt het wel een beetje op wat het circuit betreft. Ja, ja, ja. Maar blijven jullie dan bijvoorbeeld voor het dorp, de drukte in het dorp, of ge wordt geschachtigd ja. naar de centrale in Haarlem? Nee, dat wordt, bijvoorbeeld ook vanuit de Gettenbach wordt ook door de politie gekeken... van uh, uh, Sander Bion zeg maar, hoe dat loopt. Ja. Uh, en of daar dingen zijn. En dat, dat gaat dan ook hebben uh, allemaal opgepakt. En dat gaat gewoon uh, ja, tot s'avonds laat dit door. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, het is fantastisch dat de hulpdiensten zo uh, massaal uh, voor, over ons waken. En dat is natuurlijk altijd ja. een geruststelling, hè? Dat is, uh, Ja, dat is, dat is ook de bedoeling. Dat is ook de bedoeling. <laughs> Goed, Sanne, Nou, dan wens ik je nog verder een heel mooi weekend. En uh, ja. je, je kan wel een beetje genieten van de is of interesseert het je allemaal niet? Nou, dit is in me zeker. dat helpt natuurlijk wel om hier te zijn. Ja. Uh, dus ja, af en toe uh, even tussendoor de ogen mogen we maar even een blik te werpen. Maar uh, de voornaamste taak is dat we hier uh, zijn voor, uh, voor de veiligheid van de mensen die het uh, evenement bezoeken. Ja, oké, okay, dankjewel. Goed, nou, eh, nogmaals uh, hartelijk dank voor dit gesprek en uh, graag dankjewel. tot de volgende keer. Oké. Okay. Goed Dag, uh, dag Sander. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Op het circuit. Radio. Race Radio! Radio! De muziek, hè? de muziek van uh, Eva Metz. Die hoorde er uh, ditmaal uh, op uh, het weekend van Race Radio. Goedemiddag allemaal. En zo gaat hij optreden op het circuit. We hebben het over La Fluente. En uh, zo dadelijk om vijf voor half drie een uh, live uh, optreden van hem inderdaad uh, op het circuit. Want uh, ja, hij valt uh, in de sea of orange. En dat betekent heel veel entertainment het hele weekend lang uh, op het uh, circuit. I'd only love to enter this. is de nieuwe single, I Want You. Als je dit zometeen hoort op het circuit met een uh, dikke bas erbij, dan uh, gaat het wel los hoor, uh, daar uh, Benno. Ja, even de dokter bellen, want volgens mij heb je hier ook oordoppen voor nodig. Ja, uh. ja ik vind het heerlijk. Echt uh, genieten van Twente. En uh, hij uh, gaat zo meteen uh, optreden. Vijf uur half drie is uh, hij aan de bed. En dan uh, zul je zeker ook uh, deze zingen horen. Uh, I want you op het circuit. Uh, ja, Wat gebeurt er allemaal op het circuit? Na nou, de Porsche Supercup hebben, hebben we nu uh, rijden. Uh, en straks weer om drie uur uh, gaan we kwalificeren. Ja, dan uh, gaat het allemaal beginnen. En um, het is, ik heb het nog gisteren. Uh, ja, ik, le ik lees het Haamsdagblad. En gisteren was er een enquête over de Formule 1. Ook naar. Uh, 2023, of die uh, jaarlijks moet blijven. Nou, er hadden zo'n 511 mensen al gestemd uh, voor mij. En uh, 82% is voor en 18% is tegen. En dan heb je dus over een regionale stemming. En uh, het zit er dus bij het volk goed in, wat dat betreft. Zeker. Nou, dat heeft uh, de prins uh, goed gedaan, uh, denk ik. Ja, ja, ja, precies. en. Uh, ja, die wilden natuurlijk van de week nog uh, allerlei grond kopen. Of het uh, grond wat ze kopen. En daar uh, was uh, de gemeente niet mee eens. Nee, een hotelletje ze... erbij, ja, en, uh, ja, ja. dat soort uh, dingen, huisjes. Uh, ja, dus hij kan beter zijn geld maar in uh, ZFM stoppen. Dan uh, komt dat veel beter terecht. Dat vind ik ook. Gewoon de collega's van ZFM uh, een, <laughs> een donatie vette geven. Zette contracten aanbieden. Zo is dat. Zo is het. Nou ja, wij zijn uh, Race Radio nog uh, uiteraard uh, zeker tot een vijf uh, uur bij. Uh... En uh, mocht er uh, daarna nog uh, wat uh, extra's te melden zijn, dan hoor je dat uiteraard ook. Want dan uh, breken we gewoon in uh, bij uh, collega Fred. Ja, zo is dat. Zo is dat, dus houd de radio aan, 106.9 FM uh, hier in de hele regio. Als je op het circuit bent, dan uh, goedemiddag en uh, lekker blijven luisteren. DAB-kanaal 6A doet het ook weer uh, hier uh, op uh, Zandvoort. Dus uh, ook daar kan je ons uh, ontvangen digitaal via DAB+. Kanaal 6A en verder televisie in de hele regio, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Kanaal 1367 yes. KPN en we hebben Ziggo, uh, Kanaal 40. Het is race radio. Motto, nee. Ja, race radio, ja. Die, uh, die kan je gewoon uh, niet missen. Houd de radio aan, want morgen zijn we er ook gewoon weer, hè? En dan hebben we Jaap Koper voor heel veel uren gecontracteerd. Ja. <tijd> The illegal really good things you do, they make me know, no. This distance is taking a hold of me for sure. Baby, come. these kind of things where well, they make man see ya and me i understand so your dad know like me uh. see me i won't make it you no know. see me there for you cara. and if not you price me that i feel like those see ya, see ya. and never want you for nothing this love will make me the this love will make me the jack machine without you, without you, without you, This is gonna been gone, never tell you, baby. baby. This love for making me You no, no. I'ma tell you what's up, I'ma make a I'ma I want make you. Baby, I'ma like make you. Oh, baby, no, no, no. Nou, er komt ook leuke nieuwe muziek uit. En ook drie draaien we bij Race Radio. Schrik even van Jaap Koper Want Jaap, jij bent net in het dorp geweest en rondom het circuit. Hoe nou, is het daar? Niet, niet rondom het circuit. Daar oh, ben ik niet geweest. Ik ben alleen even in het dorp uh, geweest. En ik heb eventjes rond uh, zitten kijken. Maar het uh, ja, dorp is uh, redelijk druk. Niet dat je zegt, we kunnen over de hoofden lopen. Uh, maar ik heb ook even ge gekeken. waar bijvoorbeeld uh, de uitzendingen van Zico uh, uh, Racecafé uh, vandaan komen. Want die komen oh. van het, van het uh, strand uh, vandaan. Oh ja, van het ja. strand. Uh, je, je, dat is bij. Het voormalige Corendon paviljoen. Dat, dat heet nu Jacks Paviljoen. Je zou bijna denken dat uh, Jack Poo daar ja. de aandelen heeft. Uh, ja. in, in zou maar zou de, nou, ik, ik, ik, was, uh, ik was er, maar ik kwam uh, alleen Gaston tegen. En die zegt, ja, hij is net op zijn fiets weggegaan. Dus ik kon het hem helaas niet meer vragen uh, van hoe, uh, hoe of wat. Had hij geen uh, grote enveloppen bij zich uh, Gaston kost, niet? Uh, nee, nee, nee, die was daar oh, gewoon jammer. aan het werk. Dus, uh, dus okay. ja, ja, die was bezig. Uh, maar ook de uitzendingen van Grand Prix Radio, die komen daar ook uh, vandaan. Uh, en ik had even gehoord dat ze daar behoorlijk op de voet de vrije training nummer drie aan het volgen waren. Hebben wij ook gedaan hoor. Daar ontkom je niet aan. Maar uh, ah, als je dan echt uh, van rust zou zoeken, ik zou bijna zeggen: ga hier achter kijken. Daar, daar kom je bijna niemand tegen. Dus het is echt, uh, er zijn ook wel rustige plekken in je zand worden. Um, nou, heel goed, want we krijgen nog iemand in de uitzending van uh, Rust aan de kust uh, toch? Oh, Benno, toch wel? Dus, dat ja, nou goed he uit. helemaal aan het eind. Uh, stichting, Duinboud. stichting Duinboud. Stichting Ja. ja. Oké, okay, nou, uh, dank heren. Volgende uur uh, zijn we er weer met ja. Race Radio. We hebben er zin in, want uh, we zijn uh, het hele weekend uh, te beluisteren. Inderdaad, in de regio, op het circuit. En je hebt gewoon een radiootje met 106.9 FM. En als je een beetje luxere radio hebt, uh, een digitale bijvoorbeeld. Kanaal 6A, uh, DAB+, ook daar zijn we te ontvangen. Ik zeg tot zometeen. Het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 En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zesse. Dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw een onterechte veroordeling in ons land. Het gaat om de Rosmalense flatmoord. 22 jaar geleden werd daar een vrouw doodgevonden in haar woning. De rechter veroordeelde haar man Rob B. daarvoor... Maar na nieuw onderzoek blijkt dat niet te kloppen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat de file op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.